8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gewonden en branden bij jaarwisseling. Slecht weer, druk nieuwjaarstemming en deelakkoord over Amerikaanse begroting. In Raart bij Dokkum zijn 17 mensen gewond geraakt toen een automobiliste op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond, van wie er één in levensgevaar is. Volgens de Friese politie was het een ongeval. Zo'n 40 mensen hadden zich verzameld om een vuur toen het ongeluk gebeurde. Mogelijk raakten de automobilisten verblind door het vuur. Ze raakten van de weg af en reed met minimaal 60 km per uur in op de groep mensen. 15 gewonden werden met ambulances afgevoerd, twee zwaar gewonden gingen met trauma-helikopters. De vrouw van 42.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 De politie in de grote steden spreekt van een kalme jaarwisseling. De brandweer in Noord-Nederland had het vanwege de vlagere gewind... erg druk met vreugdevuren. Normaal worden die toegestaan, maar dit jaar niet. Vanwege de kans op zogenoemd vliegvuur. Door de vlagere gewind kan brand gemakkelijk overslaan naar gebouwen. Er zijn verschillende ongelukken met vuurwerk gemeld. In Amersfoort liep iemand oogletsel op... en in Buntschoten verloor iemand een hand. In Scherpenzeel kreeg een jongen van tien vuurwerk in de kraag van zijn jas. Hij heeft rugletsel. In Roosendaal raakten vier panden beschadigd door vuurwerk, waaronder een fietsenwinkel. De politie denkt aan opzettelijke vernielingen. En in het centrum van Hogeveen ging een gymzaal in vlammen op. In Arnhem heeft een zeer grote uitslaande brand de scholencomplex deels verwoest. In het gebouw zijn drie basisscholen en een peuterspeelzaal gevestigd. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog onbekend. In Amerika heeft de Senaat ingestemd met een deelakkoord over de begroting dat president Obama met republikeinse senatoren heeft gesloten. Volgens het akkoord gaan huishoudens met een inkomen boven de 450.000 dollar meer belasting betalen. Dat is een doorbraak, al ligt de grens aanzienlijk hoger dan Obama wilde. Obama beloofde in zijn verkiezingscampagne dat huishoudens met een inkomen boven 250.000 dollar meer belasting zouden gaan betalen. Het Huis van Afgevaardigden moet nog over het deelakkoord stemmen. De uitslag daar is onzeker. De republikeinen in het huis zijn niet bij het akkoord betrokken. En ze torpedeerden na een eerder akkoord dat hun leider Bener met Obama had gesloten. Het deelakkoord komt sowieso te laat om de deadline van 1 januari nog te halen. Maar de dreigende belastingverhogingen en bezuinigingen kunnen nog worden afgewend. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in een nieuwjaarstoespraak opgeroepen tot een betere relatie met Zuid-Korea. Het was voor het eerst in 19 jaar dat de Noord-Koreaanse leider het volk op 1 januari toesprak. Kim zei dat confrontaties in het verleden alleen maar hebben geleid tot oorlog. Hij zei een eind te willen maken aan de tweedeling. Dat is overigens niet nieuw. Noord-Korea vindt al jaren dat er maar één Korea kan zijn. Twee Congolese rebellengroepen worden getroffen door sancties van de VN Veiligheidsraad. Er is een wapenembargo ingesteld en de leden mogen niet vrij meer reizen. Hun tegoeden in het buitenland worden bevroren. Het gaat om de bewegingen M23 en FDLR... die schuldig zouden zijn aan oorlogsmisdaden in het oosten van het land. M23 bestaat vooral uit regeringsmilitairen die in april deserteerden en sindsdien verschillende steden in Oost-Kongo innamen. De beweging wordt volgens de Congolese regering gesteund door de Tutsi-machthebbers in Rwanda. De FDLR wordt vooral gevormd door Hutus, die na de genocide in Rwanda 1994 naar Congo vluchten. Ze zouden Rwanda opnieuw met wapens willen veroveren. Honderden kerkgebouwen dreigen de komende jaren te verwaarlozen of te worden gesloopt. Door de terugkang in kerkbezoek en de daling van de giften kunnen veel kerkgenootschappen het onderhoud niet meer betalen. Dat zegt de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer VKB in het NOS Radio 1 Journaal. Alleen al de protestantse PKN-gemeenten hebben 2000 kerken in beheer. Volgens de VKB moet voor 6 tot 800 panden een andere bestemming worden gezocht. Om geld binnen te halen kunnen ze worden gebruikt voor de voedselbank, voor scholing of door projecten voor vreemdelingen. De VKB sluit niet uit dat een aantal monumentale kerkgebouwen moet worden gesloopt. Dan nog het weer, vanochtend nog wat regen, maar in de middag droger en af en toe zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen droog en wat meer kans op zon. De dagen daarna overwegend grijs en soms wat regen of motregen. Ik ben Thomas en astronaut zijn lijkt me het gaafste wat er is. Thomas heeft oogkanker. In de huid kruipen van een astronaut kan voor zijn toekomst een wereld van verschil betekenen. Het geeft Thomas, die vanwege zijn ziekte te vaak vooral patiënt is, de kracht om gewoon kind te zijn...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 Starten? Ja, ja, dat is het woord. Financieren. Juist in deze tijd. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn. Makeowisnederland.org. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 1 januari. Het is nieuwjaarsdag. En ook in 2013 moet u voor al het nieuws weer op Radio 1 bij de NOS zijn. Kijk eens of er inderdaad filmpjes zijn gemaakt van geweld tegen hulpverleners. En overal in Nederland wordt rond deze tijd begonnen met het opruimen van de rotzooi van gisteravond en vannacht. Zo ook in Scheveningen gaan we live zo naartoe. Als het hoofd pijn doet, hebben we voor u een aantal anti tips. En inderdaad is een vrouw ingereden op een groep mensen. Op een gegeven moment uh, zag ik dat er toch wel heel veel blauwe lichten uh, waren. De burgemeester. In het Friese dorpje Raad zijn bij een ongeluk 17 mensen gewond geraakt. De auto reed in en op een groep mensen die zich bij een vreugdevuur langs de weg hadden verzameld. Een aantal van hen is zwaar gewond. Anne van der Meer van de politie Friesland. Iets uh, na 1 uur uh, vannacht uh, reed een mevrouw van 42 jaar dok om uh, met haar auto op een groep mensen in. Deze groep uh, mensen stond bij een vreugdevuur te kijken. Uh, het vreugdevuur was in de berg langs, uh, langs een weg. Maar een groot deel van deze mensen stond ook op de weg... En uh, ja, de automobilist heeft waarschijnlijk te laat deze groep mensen gezien. En is toen met haar auto op uh, zo'n 40 à 50 personen ingereden. Mogelijk was de vrouw verblind door het vuur en zag ze de mensen niet op de weg staan. Onder de 17 gewonden is één kind. Aantal slachtoffers is zwaar gewond en hebben onder meer ernstige botbreuken. Burgemeester Maga Wanders van Dongeradeel woont in Raart... en was snel bij de plaats van het ongeluk. Op een gegeven moment uh, zag ik, want ik kon het vanuit mijn uh, raam uh, zien... dat er toch wel heel veel blauwe lichten uh, uh, waren... Uh, en toen dacht ik van nou, hier is echt iets, uh, iets, iets mis. Dus ik ben naartoe gelopen. En uh, toen kreeg ik al snel het signaal dat er dus echt van een afschuwelijk ongeluk sprake was. Nou, op de plaats van uh, waar het allemaal gebeurt, dan moet je als burgemeester mensen niet voor de voeten gaan lopen. Dus ik ben gelijk naar het dorpshuis uh, gegaan en daar ook al wat meer gehoord. Vervolgens op het uh, stadhuis ook met het beleidsteam om de zaken te regelen... en vervolgens weer naar het, het dorpshuis. En dan zie je dus dat mensen natuurlijk enorm te, neer, te leren, geslagen zijn. Um, soms had ik het idee ook niet helemaal goed... dat een doordring van wat er nou feitelijk is, is gebeurd. Um, nou, het enige wat je kunt doen is er zijn... en kijken of je nog een aantal vragen die nog leven bij die mensen... of je die op dat moment al kunt, kunt beantwoorden... samen met de mensen ook van de hulpverleningsdiensten. Volgens de burgemeester hadden de inwoners van raad toestemming... om langs de weg het vreugdevuur te houden. Ja, er worden in, uh, sowieso in heel Friesland, maar ook in onze uh, gemeente, worden daar uh, op verschillende plekken worden daar, uh, vruchtenvuren worden, uh, ontstoken. En van tevoren, uh, sommige dorpen, die bezoeken we zelfs expliciet om ook afspraken te maken, maar van tevoren wordt ook afgestemd met de dorpen waar het dan plaatsvindt. En dat is ook met raad is dat gebeurd. En ook op die plek is dat, uh, dat vuur ontstoken. Het ongeluk heeft een grote impact op de inwoners van het kleine dorpje. Dat grijpt natuurlijk enorm in. In zo'n gemeenschap van nou, maximaal zo'n 200 inwoners. Waar iedereen elkaar kent. En, uh, dus wat gaan we verder doen? We gaan uh, om 12 uur. Um, weer een bijeenkomst te houden in het dorpshuis... waar we vannacht ook al bij elkaar zijn uh, geweest. te kijken Is er nog nieuwe informatie? Dan geven wij die uiteraard. Maar vooral ook om er te zijn voor elkaar. Want ik denk dat dat op dit moment uh, uh, het beste is... wat uh, ook van de kant van de gemeente kan uh, gebeuren... om een plek te hebben waar we bij elkaar kunnen uh, komen. En dus het dorpshuis het is om 12 uur weer open. Het is een besloten bijeenkomst voor de dorpsbewoners. En dat zijn burgemeester Marga Waanders van Dongradeel. Dat is de gemeente waar Raad onder het is tien minuten over acht op nieuwjaarsdag en dat volgt na ouwjaarsdag en de jaarwisseling. Het vuurwerkgeweld het is voorbij en dan is het altijd weer vegen geblazen. Het gebeurt ook in Scheveningen en daar is verslaggever Henrik Willem Hofs. Henrik Willem, is er nou veel vuurwerk afgestoken in Scheveningen, want ook daar hadden ze een vruchtenvuur. Ja, precies Bert. En ik heb hier een uh, uniek schouwspel. Alleen voor mij, en net ook voor uh, een, een paar anderen die hier verderop staat... geloof ik ook nog een meneer, zal ik zo even naartoe lopen. Maar een shovel is bezig met zeewater, het vreugdevuur van Scheveningen te doven. En ook uh, met zand doet hij dat. En dan hoor je dat vuur lekker sissen... En dat is eigenlijk best een heel mooi gezicht... naast het uh, feit dat het natuurlijk nog mooier is om het aangestoken te zien worden. Het is altijd een strijd hè, tussen Duindorp en Scheveningen... wie de hoogste brandstapel heeft. Nou ja, deze is in ieder geval uit, maar moet dus ook nog uitgemaakt worden. En dat is eigenlijk wel opvallend, want het heeft dus behoorlijk hard geregend. En dat vuur is dus niet uh, uitgegaan. Dat wordt dus nu gedoofd door die chauffeur. Nog eens even uh, naar die meneer toe lopen die uh, hier met zijn fiets uh, staat. Wat, wat bent u hier eigenlijk aan het doen? Ja, een beetje kijken, een beetje rond fietsen. Was u er ook bij toen het aanging? Ja, ja, ja, ja, ja, Hoe was het vuur van het jaar? Ja, het was wel aardig. Dus ik weet niet wie het hoogste is geweest van het jaar. Ja, daar gaat het om, hè, hier zo? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus de een zegt wij zijn het hoogste en de andere zegt hun zijn het hoogste. Tussen Duindorp en Scheveningen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het vuur is nu bijna uit. Ja, nou, ze zijn hem uit aan het maken van Kanijnenburg. Hij is water uit de zee aan het halen. En uh, dus zo maken ze hem uit. En dan uh, ruimen ze het op. Ik zag dat u nog even een fotootje maakte. Ja, ja, dat is altijd wel leuk zo, hè. Vooral om and aan andere mensen te laten zien. En wat gaat u nu doen? Ik ga het even weer verderop kijken, bij, kijken of ze al uh, bezig zijn uh, met de nieuwjaarsluik. Het begint het jaar goed. Ja, hoor. Lekker zo. Het is mooi weer. Lekker rustig. Nou, weet ik eigenlijk toch niet hebben. De beste wensen. Die ook nog. Tot ziens. Succes! En dan gaat hij weer uh, de.. ...ochtend in richting dat andere grote evenement in Scheveningen... ...dat uh, zo rond het middaguur plaatsvindt, de nieuwjaarsduik. Daar gaan we ook nog verslag van doen. En toen ik net door Scheveningen reed om even op je vraag terug te komen... ...toen waren die karretjes al behoorlijk in beweging van de reinigingsdienst... ...om al die rommel van het vuurwerk, wat ook dus in Scheveningen is afgestoken... ...om dat allemaal op te ruimen. Hendrik Willem, wordt het vandaag participerende journalistiek? Nou ja, nee, in dat opzicht niet. Nee, zwembroek heb ik niet bij, maar ik heb wel mijn kaplaars aan. Want ik moest hier door een heleboel zand- en bouwterreinen heen banjeren. om toch uiteindelijk bij dat vreugdevuur of wat er van over is terecht te komen. Dus dat vond ik al participerend genoeg. Hè? Goeie voornemens. Heel veel plezier daar. Dankjewel voor je verslag in Scheveningen. We nieuws uit Amerika. Want daar ging het de afgelopen dagen voortdurend over. Redden ze het wel, redden ze het niet? Nou, de Amerikaanse Senaat die heeft ingestemd met een begrotingsakkoord. Na wekenlang onderhandelen kwamen de onderhandelaars er vannacht uit. Correspondent Wouter Zwart vertelde kort voor de stemming hoe de deal tot stand kwam. Alle ogen waren afgelopen uren gericht die Senaat, daar hing de hele dag al een soort mini-deal in de lucht. Dus geen groot alomvattend akkoord. Maar wel een, een mini-deal om de belangrijkste problemen voor de komende periode op te lossen. Nou, daar is uiteindelijk niets over gestemd voor het aflopen van die deadline. Daar was het gewoon simpelweg in die Senaat al te laat voor. Um, morgen misschien nog, ik moet eigenlijk zeggen, bij jullie is het natuurlijk al de volgende dag. Uh, over een aantal uren komen ze misschien weer bijeen om uiteindelijk dan te stemmen. Het directe gevolg daarvan is dus dat die fiscal cliff ondanks de overeenstemming in de Senaat niet is voorkomen. En dat is officieel, en ik zeg daarbij officieel... dat pakket aan superbezuinigingen en belastingenverhogingen... morgen dus ingaat. Maar dat kan dus misschien in de toekomst teruggedraaid worden. Want als we nou wel die mini-overeenstemming, als we dat ook gewoon uh, bestemmen... Um, kan ja. het dan niet op meteen teruggedraaid worden? Moet je dan nog allerlei andere maatregelen nemen? Nou, absoluut. Kijk, er moet er sowieso over gestemd worden in de Senaat. Dat is punt 1. Uh, maar de Senaat is niet alleen. Net zoals in Nederland hebben we twee kamers die over een wet moeten besluiten. Uh, het Huis van Afgevaardigden moet ook nog bij elkaar komen. Die komen misschien morgen bijeen, maar zeer waarschijnlijk pas 2 januari bijeen. Daar moet dus ook nog uh, een akkoord in gesloten, over gesloten worden. En het is nog helemaal niet zeker of dat gebeurt. Ja, het gaat nog wel een tijdje duren. Ja, dat betekent dat uh, er dus, uh, ja, alleen op papier een soort akkoord is. En in de praktijk moeten we het nog maar. Ja. Precies, en laten we dan misschien eens even erbij pakken waarover dan misschien een akkoord gesloten is. Dat was toch wel een doorbraakje uh, gisteren. Uh, men heeft eigenlijk afgesproken dat men nu de belasting gaat verhogen voor alleen de hoge inkomens in Amerika boven de 450.000 dollar. Nou, daarmee, dat is belangrijk, wordt die veel besproken middenklasse. Aan een belastingverhoging bespaard. Dat is iets wat heel belangrijk is. Ook blijft de werkloosheidsuitkeringen van zo'n 2 miljoen Amerikanen gehandhaafd. Die dreigden namelijk te vervallen. Nou, dat is dus ook gered. Zo zijn er nog een paar andere kleine overeenkomsten. Maar, dat ga ik nu even noemen: een hele belangrijke maar. Er is nog steeds geen overeenstemming. ...over uh, zo'n 110 miljard aan bezuinigingen die er nog moeten komen... ...die er heel flink in, in gaan hakken. Nou, de democraten willen eigenlijk dat die bezuinigingen voorlopig uitgesteld worden... ...misschien wel met een jaar... ...omdat men niet wil dat de economie die net weer een beetje aan het vlot trekken is... Uh, ...om die weer te gaan schaden. Dat wil men voorkomen. Dus men wil het eigenlijk uitstellen. En de republikeinen die willen dat eigenlijk niet. Dus dat is nog een belangrijk uh, breken. Maar goed... Er lijkt dus iets in de maak. Ja, en een complicerende factor is dan ook nog eens een keertje... dat eigenlijk Amerika ook een limiet heeft bereikt van wat ze mogen uitgeven. Dat klopt, dat klopt. En een ander belangrijk punt is natuurlijk eigenlijk dat die, dat die, dat die, die cliff niet gehaald is. Hè? Dus dat officieel uh, die, uh, die extreme maatregelen van bezuinigingen en belastingverhogingen dus ingaat. Kijk... Nu is natuurlijk de grote belangrijke vraag: uh, hoe hard is die cliff nou? Hè? Hoe hard is die begrotingsafgrond? Nou, dat valt wel mee. Er is namelijk nog een heel klein beetje tijd, ook na vandaag, na 1 januari. Want pas, het is belangrijk om te weten, pas op 3 januari gaat er een nieuw gekozen congres met nieuwe leden in zitting. Uh, men heeft nu eigenlijk uh, uitgerekend dat als men voor. 3 januari een akkoord bereikt, dus in de Senaat, in dat huis van afgevaardigden, dat dan die fiscal cliff alsnog met een soort terugwerkende kracht kan worden teruggedraaid en dat dan de gevolgen voor de burger beperkt blijven. Dus we hebben eigenlijk, we zijn nu over het randje gevallen, maar we hebben dus nog tot 3 januari om dat uiteindelijk weer terug te trekken. Senaat heeft dus net gestemd. Ze hebben net ingestemd met het Begrotingsakkoord. We hebben dit gesprek net voor dat moment opgenomen met Wouter Zwart. Wat gaan we zo doen? Goed nieuws over afgelopen nacht. Er is geen hulp gemeld tegen hulpverleners tot op heden. Spreken we straks over met de stichting Hulp voor Hulpverleners. Viles staan er nog steeds niet. En uh, nog steeds rijden de treinen tussen Middelburg en Goes... met een vertraging van 60 minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. De hele week, misschien is het u opgevallen... hebben we in het Radio 1 de gemeente Kampen gevolgd... in de aanloop naar Oud en Nieuw. Verslaggever Mark Hamer was er gisteravond. Eerst in IJsselmuiden en daarin, daarna naar Bruneppen, Want in die wijk ging het vroeger nog wel eens fout. Zo rond de jaarwisseling. Vooral het karbitschieten. Sommigen zeggen karbid-schieten in de straten. In IJsselmuiden is het feestje al afgelopen. Maar hier in de Brunnepe gaan jullie nog gewoon even door, hè? Ja, hoor, ja hoor. We uh, zijn altijd van de partij, hè? Ja, nog even wat karpiet schieten. Nou, ja, oh, Nog even? Nog even? Het duurt nog even. Ja, nog een uurtje. En dan is het wel. Uh, ja, dan is het half uur. uur, maar we gaan door, daarna gaan we nog wel even door hoor. Oké, okay, oké. Okay. Dus het is niet alleen voor de auto nieuw gewoon dat er geknald gaat worden. Nee, na de auto nieuw ook. Gaan jullie ook gewoon door. Ja, nou, wat gaan, we, gaan je nu doen? Ja, nou, ik moet in mijn deksel weer een beetje rekenen. Oh, je deksel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja die heeft al wat klappen gehad. Hey, Toma. En dan gaat de deksel door de straat heen. En dat was nog de eerste post als je Brunnepen een oude volkswijk, hier in Kampen ingaat. Hier heeft men wel een historie met vuurwerk van oud en nieuw. Jaren geleden problemen met de politie, mobiele eenheid, moest hij soms uitdrukken. Was er een kat en muisspel. Schieten en dan weg, snel weghollen. Want dan kwam de politie. Maar tegenwoordig ja, is het eigenlijk allemaal geregeld. Het is rustig. Het mag gewoon op bepaalde tijdstippen. Er staat de politie op de aansteken. Jean-Louis Becker, de wijkagent. Oh. Wat bent u nu aan het doen? A aanstekers aan het uitdelen. Nou ja, goed, we hebben een, een kleine voorraad met de aanstekers. Ik ga even uh, de, de historie van deze wijk in. Ja. Dit was, nou ja, om het zo te zeggen, 10, 20 jaar geleden, ondenkbaar geweest. Absoluut. Ja, dat was absoluut ondenkbaar. Zeker al zeven nou, jaar, ik ben nu zes jaar in wijkagent en zeven jaar hier aan Team Kampen. En uh, ja, als je kijkt hoe dat uh, in die zeven jaar positief uh, veranderd is. Dat is, echt, uh, ja, dat is echt wel een enorme opsteker. En, en ook de motivatie om het toch te blijven doen. Want het is wel een behoorlijke belasting. Ja, want hoe, heb, hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, ja, door toch uh, juist met de groep uh, in gesprek te gaan. En uh, met de jongens te praten. En te vragen van ja, wat willen jullie dan? En uh, uh, wat is voor jullie belangrijk? Je ja, stond mij te luisteren. De, de wijkagent vertelt van ja, er is veel met jullie in gesprek gegaan. En... Nou, ik weet het niet, jij heeft niet met mij gepraat, ik kom met David okay. ja, uit David. Oké. Ik kom niet uit de buurt. Jij wel uit de buurt? Ja, ik kom hier wel uit de buurt. Merken jullie nou dat er een heel groot verschil is met vroeger? Ja, dat is sowieso. Ja. Dat is sowieso. Zeggen mensen wel, dat is Kamp is een beetje saai in het worden? Nee, absoluut niet. Dat niet? Nee, ben ik het totaal niet mee eens. Nee. Kamp is nog steeds de gezelligste stad. Okay. Hey, het is bijna 12 uur. En dan gaan we nog meer harde knallen? Of wat, wat gaat er gebeuren? Ja, dan, zitten ja, dan, dan zitten we met een mannetje af tien. Ik kan het zeggen. En, ja. en, en, en dan horen we een de hele harde knal. Dan ja. we de en dan gaan we 2013. En is, het, en is het hier allemaal netjes verlopen vanavond? Heel netjes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 2, 1. En dat is het begin van 2013 hier. worden uh, gelukswensen uitgedeeld, jongen. Beste wensen. Beste wensen. Ja. Beste wensen. Mooi Mooie knal het nieuwe jaar in. Of niet? Ja, ik dacht het wel. Dat wel, hè? Ja. Dat kan mooi doen. Ja. Dus. Hey, het is allemaal rustig verlopen, hè, hier in Kampen. Ja, tot nu toe. Tot nu toe wel, ja. ja. ja. ja. Alle knallen overleefd. Ja, oh. wij wel, hoor. Ja, maar we zijn hier wel wat gewend, ja. dus. In uh... deze manier, zoals het nu ging, dat allemaal geregeld, gestructureerd, op bepaalde ja. tijdstippen. Ja, iedereen houdt zich er netjes aan. En daarom is het een mooie auto nieuw geworden hier in Kampen. Ja, hier wel, ja. ja. Het is gewoon leuk om hier te wonen, dus ja. De beste wensen terug dan naar Bruneppen. de wijk dus daar in Kampen. Mark Hamer was dat. Als u afgelopen nacht uh, geweld tegen hulpverleners heeft gefilmd... dan wil de Stichting Hulp voor Hulpverleners dat materiaal graag hebben. Die oproep horen we de afgelopen dagen. Rick Franks is van de stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er veel filmpjes binnengekomen? Er zijn geen filmpjes binnengekomen via de website Hulp voor Hulpverleners. En wat zegt dat? Uh, dat het een rustig oud en nieuw is... en dat mensen hun handen waarschijnlijk thuis hebben gehouden... gelukkig van onze hulpverleners. Want u hoort nergens verhalen dat men wel aan hulpverleners heeft gezeten. Uh, wat ik heb gezien uh, op de social media en degene wat ik gevolgd heb... zijn een aantal incidenten geweest uh, met betrekking rondom geweld tegen hulpverleners... Zo uh, is in Rotterdam de ME uh, ingezet in verband met geweld tegen hulpverleners ziek voorbij komen dan op de social media. Maar echt grote incidenten, uh, die zijn er niet geweest. Maar bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als uh, Rotterdam, daar is geen filmpje van, uh, van gemaakt wat bij u is binnengekomen? Uh, zover bij onze stichting uh, is dat niet bekend. Mogelijk dat iemand het gefilmd heeft en naar de politie heeft gestuurd. Ja, u zou het wel graag willen hebben? Uh, nou, eigenlijk vind ik elk filmpje die wij binnenkrijgen, vinden wij te veel. Nee, maar goed, in dit geval is er uh, wat ja. gebeurd. Dus vandaar dat ik wel uh, vraag van, zou u dan, want u weet dat er iets is gebeurd, willen hebben? Um, om de pakkansen, wat ik steeds zeg, van deze ja. mensen die dit doen uh, te vergroten... is al het beeldmateriaal wat wel gemaakt is rondom oud en nieuw... Uh, van belang uh, voor de opsporing van deze mensen. Ja. Bent u nou de hele dag, in, of de hele nacht moet ik eigenlijk zeggen, in, in, in touw geweest? U heeft u de hele nacht achter de computer gezeten? Uh, ik heb uh, grotendeels de hele nacht uh, achter de computer gezeten... Uh, om te kijken wat er binnen zou komen... en ook te garanderen dat de filmpjes uh, veilig behandeld zouden worden... en bij de politie terecht zouden komen. Ja, u heeft toch nog wel even het nieuwjaar ge, uh, gevierd. U bent nog wel even naar buiten gegaan. Ja, ik heb een kleine kring uh, hier thuis natuurlijk uh, oud jaar, oud en nieuw gevierd. Dus ik ben inderdaad ook naar buiten geweest en maar flink verregend. Voor, ja, precies. Maar voor de rest vooral opgelet naar die uh, filmpjes. Stel nou dat er toch nog, want je weet het nooit op zo'n uh, zo ochtend hè, wat het uh, beeld is. Dat kan altijd iets veranderen in de loop van de dagen. Ja. Stel dat er nou toch nog inderdaad uh, uh, filmpjes uh, zijn of dat er incidenten zijn geweest waar filmpjes misschien van zijn gemaakt. Waar kunnen de mensen die naartoe sturen? Uh, die kunnen ze sturen naar uh, de stichting Hulp voor Hulpverleners via de website, hulpverhulpverleners.nl. Of bij politie.nl, de nationale politie sinds vandaag, ja. om daar de filmpjes te uploaden. Ja. En dat kunnen ze nog de hele week doen? Ja, de hele week uh, kan men de filmpjes uh, uploaden via de website tot en met zondag. En na zondag uh, zullen wij zorgen dat uh, de app uh, offline gaat. Maar kunnen mensen ten alle tijden nog wel filmpjes of foto's sturen via de e-mail? Het is helder. Meneer Franks, ik dank u wel voor het verhaal. Rick Franks was dat van de stichting Hulp voor Hulpverleners over afgelopen nacht dus. Er zijn er wel meer dingen die afgelopen nacht zijn gebeurd. U heeft uh, misschien gewoon de jaarwisseling gevierd. Dat kan je matig doen. Je kan ook uh, iets meer alcohol tot je nemen. En soms leidt dat tot een beetje vaag, een beetje misselijk gevoel. Een bonkond hoofd. dat u denkt, oh, laat die presentator nou alsjeblieft zijn mond houden. Nou, dan hebben we voor u een paar leuke oud en nieuw tips. Eigenlijk moet je het anders zeggen. Karin Alberts die heeft een aantal anti-katertips. Ja, goedemorgen luisteraar. En hoe bevalt het zo op 1 januari? Een beetje dat kloppende gevoel in de slapen, dat zware hoofd. Ai, toch die kater. Ja, en nu zijn wij bij de NOS vooral goed in nieuws verslaan. Maar sommige dingen kunnen wij eigenlijk al wel een beetje voorspellen. En vandaar dat wij op 31 december bedachten op de redactie... misschien moeten we de luisteraar maar wat tips gaan geven voor 1 januari. Hoe van die vervelende kater af te komen. Nou... Eerst maar eens wat ervaringsdeskundigen op straat aanspreken. Dan komt bijvoorbeeld een jongen aanlopen met een kratspils in de hand. Dat is natuurlijk vragen om een kater. Heel kort. Hoe gaan jullie mijn kater bestrijden? Uh, we gaan weer naar een feestje. Heb uh, je nog januari. een tip voor de luisteraar? Ja. Een tip voor de luisteraar. Nou, ik ga 2 januari gewoon weer werken. En uh, veel koffie drinken. Ik ga het vliegtuig in. En helpt dat tegen de kater? Uh, ja, dan kan je lekker uitslapen, toch? Je kunt niet elke keer als je drinkt het vliegtuig pakken om het te vergeten. Hoe doe je dat bij andere gelegenheden? Uh, dan blijf ik normaliter gewoon in bed liggen. Zoveel mogelijk en zo lang mogelijk. De Hoe gaan we dat doen? Uh, veel water drinken voordat we gaan slapen en uh, eten voordat we gaan slapen. Uh, veel drop eten. Drop? Ja. Die kende ik nog niet. Dat is lekker. En helpt het ook nog? Ja, absoluut. <laughs> dat je ervaring A A mee. Niet te veel drinken vanavond. Misschien dat dat nog het meeste helpt. Ja, dat, absoluut. Oké, daar. Goedemorgen. En dan op naar iemand die verstand heeft van wijn. En je mag aannemen, dus ook wel iets kan zeggen over katers. Is dit een nou de remedie, Nicolaas Kleij? Een geklutst eitje, rouw op de nuchtere maag? Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar volgens de wetenschap helpt het niet. Maar wat dan wel? Uh, ja... Eigenlijk moet je daar vooraf mee beginnen. Niet te veel drinken en goede wijn. Ja, Maar het is al 1 januari. De mensen hebben die kater ja. al te pakken. Ja. Wat nu? En nou dit onthouden voor de volgende keer. En bedenken dat uh, eitjes, klutsen, koffie, vetten, happen, pillen, weet ik veel wat, volgens de wetenschap geen van alle helpen. Bouillon drinken, hoorde ik nog. Bouillon drinken? Ja, vocht is goed. Want door de alcohol droog je uit. En dat is een deel van de nare effecten. Dus vocht is goed. Maar ook dat had je beter om en om met de wijn uh, kunnen doen de avond tevoren. Uh, een culinaire collega adviseert altijd seks. Een grote wandeling in de frisse lucht. En daarna iets heel pittigs bij de Chinees of de Thai. Maar volgens mij... Zegt ze dat alleen maar omdat ze dat drie leuke dingen vindt. Dus... <laughs> en... U heeft het zelf nooit geprobeerd of heeft u gewoon nooit een kater? Ik drink altijd lekkere wijn, dus ik heb nooit een kater. Ja. Heel af en toe knallende koppijn, maar dat is als ik een hele vieze wijn alleen maar even ruik. Dus kun je nagaan hoe er... je. het wel hypergevoelig. Ja, voor, voor Sofiet, Waar je inderdaad, als je daar gevoelig voor bent, uh, is ook een van de veroorzakers van uh, katers. Maar uiteindelijk is er toch altijd de alcohol te veel van. Nu heeft deze verslaggever de hele avond dienst. Dus dat betekent dat ze heel braaf aan de spaar gaat. En misschien een vruchtensapje, maar geen kater zal hebben. Maar voor uw luisteraar ligt dat misschien anders. En dan lijkt me die tip, seks, pittig eten van de Chinees en buitenlucht... Nou, dat lijkt me toch de moeite waard om eens te proberen. En je hoeft er misschien niet eens een kater voor te hebben...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 Kijk op humanistischverbond.nl. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Dat is een doorbraak, al ligt de grens aanzienlijk hoger dan Obama wilde. Het huis van afgevaardigden moet nog over het akkoord stemmen. Volgens correspondent Wouter Zwart is het belangrijk om over een deelakkoord te spreken. Er is nog steeds geen overeenstemming over uh, zo'n 110 miljard aan bezuinigingen die er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 In raard bij Dokkum zijn 17 mensen gewond geraakt. toen een automobiliste op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond. Een van hen is in levensgevaar. Burgemeester Waanders van Dongeradeel, waar raard onder valt. Een vrouw van 42 jaar. die is uh, op een, uh, een groep omstanders bij een, uh, een vuur ingereden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, um, dat weten we nog niet. We weten wel zeker dat alcohol niet in het, uh, in het spel was. Om een of andere reden heeft zij niet gezien dat er mensen op straat stonden. En de vrouw en haar twee kinderen met z'n drieën zaten ze in de auto, bleven ongedeerd. Dat ongeluk vannacht bij dat vreugdevuur heeft veel indruk gemaakt op de inwoners van Raad, zegt de politie. Deel van het dorp stond bij de vreugde, vreugdevuur of was daar naartoe onderweg. Dus heel veel, heel veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, of in ieder geval de ravage daarna. Uh, het dorpshuis is onmiddellijk opengegaan. We hebben slachtofferhulp geregeld. Want uh, ja, het hele dorp was helemaal van elkaar. Er was veel regen, er was veel wind en dat had allemaal een duidelijke invloed op de viering van het nieuwe jaar. Vanwege die vlagerige wind werd pas kort voor middernacht besloten dat de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam toch kon doorgaan. Er werd in Rotterdam iets meer dan 60 mensen aangehouden, zegt de politie. Uh, collega's die hebben hier en daar best op moeten treden. Dus uh, de term rustig is niet helemaal van toepassing. Maar ja, het zijn, uh, het zijn absoluut geen grote incidenten geweest. En als je hem vergelijkt met voorgaande jaren, ja, dan is dat uh, aanmerkelijk. Uh, ja, toch rustiger verlopen dan anders. In Amsterdam was het oudejaarsfeest dit jaar niet op de Dam, maar bij het Scheepvaartmuseum. En er kwamen maar 5.000 man, terwijl er vorig jaar 20.000 bezoekers waren. De Amsterdamse politie spreekt net als collega's in de grote steden van een kalme jaarwisseling. Honderden kerkgebouwen dreigen komende jaren te verwaarlozen of te worden gesloopt. Het onderhoud wordt te duur, omdat steeds minder mensen lid zijn van een kerk voorzitter Peter de Lange van de vereniging Kerkrent Meesterlijk Beheer, VKB. Ja, een moeilijk verhaal in deze tijden. Het geld staat onder druk, dus het onderhoud staat onder druk. Dat betekent kerkafstoting, kerkherbestemming, kerksluitingen, kerkafbraak. Alles komt onder druk. Alleen al de protestantse PKN-gemeenten hebben 2000 kerken in beheer. Volgens de VKB moet voor 600 tot 800 panden een andere bestemming worden gezocht. En in Arnhem heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed in een scholencomplex met drie basisscholen en een kinderdagverblijf. De brandweer. Nou Ongeveer zoals het er nu uitziet. En als we dat gaan redden, dan kunnen we twee derde van het totale complex kunnen we behouden. En een derde moeten we als verloren worden beschouwd. En de oorzaak van die brand in Arnhem is nog onduidelijk. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het nieuwe jaar is met regen en veel wind begonnen... maar de komende dagen wordt het wat rustiger en uiteindelijk ook droger. Nou, vanochtend is het eerst overal bewolkt en vooral in de oostelijke helft regent het. In de rest van het land komen hier en daar ook nog een aantal buien voor. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger... Vervolgens breekt ook het wolkendek en komt de zon nog even kijken. In het oosten duurt het nog tot het einde van de middag voordat het helemaal droog is. Er wordt zo'n 8 graden en daarbij staat vandaag een matige wind uit westelijke richting. Aan zee is de wind vrij krachtig. Kijken we naar vanavond en vannacht, dan is het wisselend bewolkt. Eerst nog droog, maar later op de avond en in de nacht trekken enkele buien over het land. De minima die komen rond een graad of 4 uit. Morgen, woensdag, is het over het algemeen bewolkt... Het blijft overdag droog en dat wordt zo'n 7 à 8 graden. In de avond is het weer helemaal bewolkt en volgt vanuit het westen opnieuw regen.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 Kijkt u hoe het grote geld heel ergens anders werd verdiend. Rond de Oostzee, waar Nederlandse handelaren een imperium vestigden dat we haast zijn vergeten. De Gouden Eeuw, vanavond 5 voor half 9, Nederland 2. Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op achmeahealthcenters.nl. Goedemorgen in het nieuwe jaar. Het is dinsdag 1 januari. Het Oogziekenhuis in Rotterdam raadde iedereen aan om dit jaar een vuurwerkbril te dragen. Zodat de mensen die vuurwerk aansteken en de toeschouwers niet getroffen zouden kunnen worden. Het ziekenhuis houdt bij hoeveel mensen zich elk jaar met oogletsel door vuurwerk melden. Ooghart Tierte Vaber in u aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Sloot, Heeft u een drukke nacht gehad? Uh, ja, het was weer uh, extreem uh, uh, druk vergelijkbaar met, uh, met, met vorig jaar. Dat was ook een hele drukke nacht. En uh, uh, In totaal hebben we op, tot op dit moment uh, ongeveer 23 uh, patiënten binnengekregen... met uh, oogletsel door vuurwerk. Ja, en uh, dat varieert van ernstig tot uh, lichte schade? Ja, van, uh, van uh, deze groep uh, heeft ongeveer de helft, uh, zal er waarschijnlijk zonder kleersgeur, uh, althans de ogen, uh, er vanaf komen. Maar ik ben bang dat de andere helft ook blijvend uh, letsel zal uh, overhouden aan deze uh, nieuwjaarsnacht. Heeft u een beetje beeld van ook de ziekenhuizen buiten Rotterdam? ...van landelijke cijfers tot uh, 1 uur vannacht uh, binnengekregen heb... ...zijn dat uh, tot nog toe een 70 uh, patiënten. Maar we weten uit ervaring dat uh, die cijfers eigenlijk uh, altijd 1, 2 dagen later uh, binnenkomen. Omdat het voor de registrerende oogarts uh, natuurlijk eerst duidelijk moet zijn... ...wat de prognose van die uh, letsel zijn... Uh, ...om uh, ook een goed beeld te krijgen van uh, de schade aan ogen door vuurwerk. En is er ook iets te zeggen over de leeftijd? Zijn het jongens? Zijn het oudere uh, mensen die binnenkomen? Ja, het zijn over het algemeen uh, mannen. Uh, wat we wel zien dit jaar is dat uh, de gemiddelde leeftijd toch een stuk hoger ligt dan, uh, dan uh, voorafgaande jaren. Meestal zagen we uh, uh, dat de gemiddelde, of de, de, de mediaan uh, van, uh, uh, ...van die patiënten. Dus dat wil zeggen. Waar ligt de 50%, de 50 leeftijdsgrens? Ja. Dat is. Afgelopen jaren was dat altijd 18 jaar. De helft was volwassen, de helft was kind. Nu zien we dat die leeftijdsgrens toch wel wat hoger wordt. Met andere woorden. Het slechte nieuws is. Ja, we zien toch ongeveer dezelfde. aantallen patiënten. Maar we zien wel minder kinderen. En dat is het die, goede nieuws. Uh, dat is eigenlijk het goede nieuws en uh, ik uh, hoop, maar dat kan ik nog niet bewijzen, dat daar die vuurwerkbril en het dragen van die vuurwerkbril ook uh, uh, de oorzaak van is. Ja, maar dan is het gek dat er dan weer meer ouderen binnenkomen. Dat, uh, dat is gek. Ik denk dat dat ook uh, te maken heeft met het, uh, met het weer. Er stond behoorlijk wat wind. Dus we hebben ook uh, uh, de nodige patiënten gezien... die uh, eigenlijk geraakt werden door uh, vuurwerk van iemand anders... omdat of het vuurwerk uh, omwaaide... of dat uh, een, een, een, uh, pijlen die uh, eigenlijk rechte lucht in moeten... dat die op een gegeven moment horizontaal gaan vliegen. Ja, en als die dan in je oog terechtkomen, dat, uh, dat is niet goed voor een oog. En u heeft geen idee of uh, kinderen meer die brillen dragen en ouderen minder? Ja, in ieder geval bij kinderen zijn ze gepropageerd. En uh, over het algemeen uh, luisteren kinderen naar hun ouders als ze dit soort uh, uh, avonturen tegemoet uh, treden. Uh, volwassenen realiseren zich dat dan toch te, te weinig, CQ. Uh, denken van, nou, het zal mij niet overkomen. Maar uh, uh, er zijn dus uh, tientallen mensen in, uh, in Rotterdam... die dat uh, vannacht wel uh, overkomen is, helaas. Ja, met alle gevolgen van dien, uh, inderdaad. Met alle gevolgen van dien. Meneer De Faber, ik uh, dank u wel... dat u uh, ja, het nieuws toch eventjes op een rijtje heeft willen zetten vanochtend. Ja, ik wil er eigenlijk nog aan toevoegen dat ja. uh, wij Nederlandse oogartsen uh, eigenlijk uh, maar één oplossing zien uh, voor dit probleem. Dat ieder jaar weer terugkomt en dat is dat consumentenvuurwerk eigenlijk uh, afgeschaft moet worden. Want de oogkundige prijs voor uh, een feestje oud en nieuw is toch ieder jaar weer te hoog. En uh, ik wens u verder nog een, uh, en ook de luisteraars, een uh, goed 2013. Naar de boodschap is luid en duidelijk overgekomen. Ik dank u wel. Goed zo. Dank u. Da's. Nou, iedereen wensen, wij kregen het ook als luisteraars uh, toegewenst... een gelukkig 2013. Maar niet voor iedereen is het een heel gelukkig nieuwjaar. Neem bijvoorbeeld de moeder van Zacharias Moussaoui. Die is zo iemand. Moussaoui dat is de enige man die ooit veroordeeld is... voor de aanslagen van 11 september. Het is een Fransman van Marokkaanse afkomst... die volgens de aanklagers de 20e kaper had moeten zijn. In Amerika is hij veroordeeld tot levenslang. En Zijn moeder die woont in Zuid-Frankrijk, in Narbonne. En correspondent Ron Linker... Zocht haar op. Moi, je très très mal. Je vais mal. Je dors mal. Aan haar stem kun je horen dat het niet goed gaat met mevrouw Aisha El Wafi, de moeder van Zacharias Moussawi. Ze slaapt slecht en voelt zich depressief. Contact met haar zoon heeft ze al jaren niet meer. Haar brieven blijven onbeantwoord. Ik heb de directeur de prison gevraagd de gevangenisdirecteur in de VS heeft bevestigd dat Moussaoui haar brieven wel gekregen heeft. Maar hij houdt woord dat hij met de buitenwereld geen contact meer wil hebben zelfs niet met zijn eigen moeder. Zacharias Moussaoui, a French citizen, is charged with conspiring to commit acts of terrorism and murder in association with Osama bin Laden's terror network. Four of the six counts carry the death penalty. De doodstraf kreeg Moussaoui uiteindelijk niet, maar zo begon in het Amerikaanse nieuws de rechtszaak tegen hem in 2006. Justitie probeerde aan te tonen dat Moussaoui de twintigste kaper had moeten zijn van 9-11. Maar dat Al-Qaeda er op het laatste moment van afzag om hem in te zetten. Moussaoui volgde dezelfde vliegopleiding als andere kapers. En reisde naar een Al-Qaeda trainingskamp in Afghanistan. Een maand voor de aanslagen van 11 september wordt hij opgepakt omdat zijn visum verlopen is. In mei 2006 krijgt hij een levenslange celstraf. Moussaoui wordt schreeuwend afgevoerd. En zijn moeder herinnert zich nog levendig wat de rechter toen tegen haar zoon zei. Monsieur monsieur, regardez autour de vous, parce que tu ne verras plus jamais personne. Et je trouve que ce mot c'était très, c'était pas humain non plus. Hoewel mevrouw Elwafi het gedrag van haar zoon afkeurt, vond ze de woorden van de rechter onmenselijk. Kijk nog maar één keer om u heen, meneer Moussaoui, want u zult nooit meer iemand tegenkomen. Aisha probeerde iets te doen met haar eigen verdriet. Ze neemt contact op met nabestaanden van 9-11 en ontmoet Phyllis Rodriguez in New York. Wat me uit mijn eigen verdriet grief was de contact met Aisha Wafi. Ik had haar her ontmoeten toen ik haar in de media zag. For her as a Tussen de beide vrouwen ontstaat een warme band. Beiden zijn hun zoon kwijtgeraakt door terrorisme. Ze houden toespraken over verdraagzaamheid over de hele wereld. Er wordt een documentaire over hen gemaakt. En ze krijgen in 2007 in Berlijn een belangrijke mensenrechten onderscheiding uitgereikt. Dank u wel voor deze award. Dank u wel. El Wafi toont de foto's. Lachende mensen die haar in de kring hebben opgenomen. En lange tijd voelde ze zich ook verwant. Maar ze heeft nu al een tijdje geen contact meer. Het verwaterde geleidelijk aan naar de tiende herdenking van 9-11. De dixième année, ben, moi, tous we waren niet langer op hetzelfde pad. Dat merkte ik na de tiende herdenking, zegt Helwafi. Want zij waren weliswaar iemand kwijtgeraakt en dat was definitief en hard, maar hun verdriet nam na verloop van tijd af. Hun leven ging door, maar dat van mij bleef stilstaan. Maar mijn zoon is levend begraven, zegt Tawafi. In sommige opzichten was de doodstraf misschien beter geweest, concludeert ze. Dan had ik ook deze periode kunnen afsluiten. Nu ben ik verloren, net als mijn zoon. Als hij mort was, zou ik op zijn tombe pleuren en we niet meer. En dus, euh, c'est un garçon perdu. Moi aussi, je suis perdu. Perdue, verloren. Dat zei Aisha El De moeder van Zacharias Moussaoui. Volgens justitie, dus de 20e kaper van 11 september. Onze correspondent Ron Linker sprak met haar in het Zuid-Franse Narbon, waar ze woont. 2013, het is nog geen 9 uur oud. Maar we gaan het jaar nu al helemaal inkijken. Doen we na 9 uur met Trent Andrea Wiegman. Files zijn er niet, zijn wel een paar afsluitingen. De A7 van Horen richting Zaandam. Ter hoogte van Permanent Zuid is de linker rijstrook afgesloten. En de A850 van Breda richting Tilburg. Ter hoogte van Goorlen is de afrit afgesloten in verband met politieonderzoek. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Afgelopen jaar, dan hebben we het weer over 2012... was het niet gemakkelijk voor de natuurorganisaties. Er waren bezuinigingen, interne discussies, politieke strubbelingen en rechtszaken. En juist dan treedt er een nieuwe voorzitter aan bij de natuurclub. Hans Weijers. Hans Weijers ging ervoor. Als voormalig minister van Economische Zaken en topman van Axo Nobel... werd hij eind 2011 benoemd tot voorzitter van Natuurmonumenten. Goedemorgen, meneer Weijers. Hoe gaat het nou zo'n zo moment? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? U bent uh, topman bij AXO. Uh, dan kondigt u aan om uh, te stoppen. Ik neem aan dat er dan getelefoneerd wordt. Zo van Hans, je bent vrij. Zou je bij ons willen komen? En dan gaat u naar natuurmonumenten. Waarom kiest u daar dan voor? Ik realiseerde me dat er veel dingen op mij af zouden komen. En dat ik mijn hart zou volgen. En dat ik dingen zou doen waar ik mij makkelijk mee verbind. Zeg maar ook emotioneel mee verbind. Wat ik, die ik belangrijk vind, waar ik denk dat, dat ik wat toegevoegde waarde bij kan leveren. Dus Natuurmonumenten benaderden mij. En toen dacht ik, ja, dat vind ik nou mooi. Daar ligt, uh, natuur is iets wat, uh, wat mij raakt, wat ik belangrijk vind. En ik kende die club natuurlijk ook wel. Ik heb, ben nog, voordat ik bij Axel werkte, ben ik nog vier jaar voorzitter van het Wild Natuurfonds geweest. Dus ja. ik kende die wereld ook wel een beetje. Ik dacht van, dat vind ik nou leuk, dat uh, daar is wat te doen. Op zich wel opmerkelijk dat de topman uit het bedrijfsleven overstapt... naar een organisatie als uh, Natuurmonumenten. Um, niet veel opzeggingen gevolgd? Nee, ik begreep zelfs dat uh, vrij uniek... Uh, dat er, uh, uh, uniek voor Nederland geloof ik ook bijna... dat er heel veel positieve reacties waren en praktisch geen opzegging. Terwijl en zijn... dat in voorgaande gevallen wel het geval was. Ja. Ja. Heeft het met u te maken? Want ik heb het idee dat alles wat u doet de uh, kleeft nooit iets Want aan u. Uh, als minister niet, als topman niet. Dus een soort teefallaagje. Ja, ik weet het niet. Het is in ieder geval, uh, ik kreeg heel veel positieve reacties uit mijn omgeving... maar ook uit hele onverdachte hoek. En mensen vonden het ook helemaal niet raar dat ik het deed. Die vinden het blijkbaar ook wel logisch dat zoiets past bij mij. Zullen we dan eens kijken naar het afgelopen werkjaar? Want het was wel een roerig jaar. Het is, uh, het is buiten natuurmonumenten een roerig jaar geweest. Binnen natuurmonumenten ja, maar... zijn we heel systematisch bezig geweest... om aan het nieuwe natuurmonumenten te werken. Ja. Er het, is, het, uh, is heel veel gebeurd... Maar op een hele prettige, goede manier. Buiten, in de buitenwereld, hebben we natuurlijk enorme politieke dynamiek gehad. Ja, dan heb ik ben het even over. de tel kwijt hoeveel uh, staatssecretarissen we gezien hebben en hoeveel. Uh, nou, de laatste er daar. <laughs> ja, die, die is nu net benoemd. Ja, en dus het is. Uh, het is het, maar dat is de hele samenleving natuurlijk. Er is heel veel in beweging, er is heel veel volatiliteit. Uh, mensen zoeken nieuwe richtingen. Ja, is dat goed voor de natuur? Nou, wat er in eerste instantie gebeurde, was natuurlijk niet goed voor de natuur. Wat de, uh, het kabinet, uh, wat er zat toen ik aantrad, zal ik maar zeggen, uh, in uh, november uh, 2011... Uh, dat, had, uh, dat had eigenlijk ten opzichte van een lijn van jarenlang... had het falikant omgegooid en kwam met hele ingrijpende bezuinigingen. En ook met een... Uh, een soort beleid waar de handen niet voor op elkaar gingen... zal ik maar vriendelijk zeggen. Ja, dat waren de bezuinigingen op onder andere de ecologische hoofdstructuur. Ja. En er was iets dat heet Natura 2000. Ja, dat is dus de Europese, dat is een Europese dimensie ervan. En kijk, um, het is in de natuurwereld natuurlijk zo... de mensen die daar werken en die daar daagd mee bezig zijn... die weten ook wel dat de samenleving veranderd is... en dat de, dat de bomen niet tot de hemel groeien... zou juist daar bij de natuurmensen <lacht> verwachten, zou ik haar zeggen... Um, dus uh, het was duidelijk dat, het, dat, er, dat, er, dat er aan de financiële kant dat er wat moest gebeuren. En dat het verleden uh, niet in die zin een goede voorspelling was voor de toekomst. Maar de manier waarop het gebeurde, ook het gebrek aan dialoog, uh, het gebrek aan... En kijken hoe kunnen we hier samen uitkomen. Dat, was, dat heeft, heeft toch wel veel schade opgeleverd. Eigenlijk zegt u: we willen best bezuinigen, want we snappen dat er economisch moeilijke tijden zijn, crisis en dergelijke. Maar blijf dan nou in gesprek met ons, zodat we het samen kunnen doen? Ja, en dat geldt, dat geldt de natuur, dat geldt eigenlijk ook in de cultuur. Daar werd ook op, op één manier, op één moment de kraan dichtgedraaid... Dan zie je toch ook dat er heel veel schade wordt aangericht. Als je. Zegt dit moet gebeuren, maar laten we kijken hoe dit op een zorgvuldige manier gebeurt. Laat iedereen de kans geven om zich aan te passen. Laat het verstandig in elkaar steken. In goed Nederlandse traditie met de verschillende partijen de natuur... in dit geval met elkaar samenwerken. Laten de boerenorganisaties, de particuliere landbeëigenaren... En, en de natuurbeschermingsorganisaties op de tafel zitten met een kabinet. Dan kom je daar wel uit. Zou u, um, want u komt bij Axel vandaag... zou u topmanagers, uh, de leiders van de grote bedrijven... ook aanraden om af en toe een wandelingetje te maken? Wat we, hoe moeten ze met de natuur omgaan? Wat, wat zouden ze moeten doen? Absoluut. Ik geloof dat mensen die alleen maar bezig zijn... in die, in die tredmolen van dagelijkse afspraken... reizen, meetings, uh, presentaties... die lopen op een gegeven moment vast. Ik, vind, ik, ik heb altijd heel bewust momenten van reflectie gekozen... En dan inderdaad is de natuur voor mij altijd een heel belangrijk moment geweest. Heel vaak in de weekenden dat ik de bossen in ging. Lekker met mijn hondje daar een beetje rennen of een beetje lopen. Een beetje wandelen en een beetje nadenken. Dat heeft me vaak op ideeën gebracht. En ik zou dat iedereen aan adviseren. Dat ja. komt er en dan wordt een... gelijkertijd ook lid te worden van natuurmonumenten natuurlijk. <laughs> dan kost het je ook nog geld. <laughs> nee, maar dan komt er opeens inderdaad zo'n gedachte. Gewoon omdat je in de stilte bent of in de natuur bent. Dat, dat, dat doet iets met je. Ja, ja, de, de, je wordt door de natuur toch een beetje teruggebracht... tot de essentie van waar dingen om gaan. Natuur is zo belangrijk, is ook zo mooi. Die beleving van de natuur, de zachte geluiden van vogeltjes... of een hertje wat oversteekt en dat soort dingen. Dat zijn momenten dat je denkt van... ja, wat, waar ging het nou eigenlijk ook alweer om? En ook als je een groot bedrijf of een andere grote organisatie leidt... en je worstelt een beetje... is het soms goed om even na te denken en je de vraag te stellen... Nee, maar dit, hier ging het eigenlijk om. En dan heb je ook vaak een oplossing voor je problemen. Prachtig baan heeft u volgens mij. Wat, het, het, het komend <laughs> jaar staat, <laughs> staat, staat voor de boeg. Wat is het belangrijkste wat natuurmonumenten betreft? Wat, wat moet er gebeuren? Wat, wat is met je de, de natuuragenda? Nou, er zijn een aantal dingen die voor ons heel belangrijk zijn. In de eerste plaats is er natuurlijk veel um, onrust geweest. Bestuurlijk in Nederland, ook door de verschillende kabinetten. Maar ook nog met een staatssecretaris. Die kwam en weer gelijk weer vertrok. Daardoor is, is er enorm stuw meer van allerlei uh, dingen die moeten worden geregeld... Uh, over de uitvoering van de ecologische hoofdstructuur, van Natura 2000... en wat heb je allemaal. dus Het is heel belangrijk dat natuurmonumenten met andere natuurbeschermingsorganisaties... en de landbouworganisaties om de tafel gaat zitten met de nieuwe staatssecretaris... En dat er, een aantal, dat er een duidelijke agenda komt met prioriteiten. Dus dat zeg maar op het politieke front. En verder gaan wij eh, hard door met het nieuwe natuurmonumenten. We zijn bezig met veel meer vrijwilligers aan te trekken voor ons werk. We gaan kijken hoe we nog eh, hoe we de, de Markerwadden project... hoe we dat verder handen en voeten kunnen geven. Ook een, een heel inspirerend mooi natuurproject eh, in Nederland... waar we ook weer met andere partijen in moeten samenwerken. Dus we gaan door met het, het onderhouden en het verder ontwikkelen van de mooie natuur in Nederland... en daar de Nederlandse burger eh, proberen meer bij te betrekken. De jeugd en onze leden natuurlijk. Ik wens u daar veel succes bij komend jaar. Dank u wel. En dank u wel voor het gesprek. Dank u. la la ZANG ABC When the Smoky Sings Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel Radio 1 toert door een land in crisis Waarin kerken worstelen met centen en bakstenen Een deskundige in zaken het Monopoliespel er wordt bijgehaald En het spel ten einde loopt En de balans wordt opgemaakt het is de, de laatste ronde. Jij staat op startrik, ik sta op blaak. Het geld bij jou, het stapeltje is wel iets hoger, maar volgens mij hebben we een verrekeningsfactor. Uh, tenminste, dat hoop ik dat de bank zich daaraan houdt. Ga jij, je, heb net bedacht, zeker. Ga jij lekker gooien. Ik, alles om ik, te winnen. Alles voor het spel. Ga jij lekker gooien? Uh, het is negen. Ja, dat, is wel voor mij. dat is wel voor mij. Velperplein. Dat is uh, ondertussen echt bijna onbetaalbaar geworden, uh, <lacht> Ja, Russische investeerden, denk ik. Uh, dat is 100.000 euro. <lacht> ik val er dat eventjes stil van. <lacht> het is mij iets te veel, maar goed. Ja. Zo probeer ik het thuis ook altijd. Wat, wat is uh, een goede prijs dan voor André? <lacht> nou, staat er gewoon op, toch? Staat erop, in bed. En dan keer twee. En dan waren ze ja. André meiden, maar formuleren er tegenaan. Ja. Maak er tien van. Nee, want de huisbazen zijn ja. helemaal gestegen daar in Arnhem, Oké. Okay. Ja. Goed. 10.000 euro, Rick. Dat vind ik heel schappelijk. 10.000 euro. Hier ja, Bart. En hoeveel moet ik dan gooien? Uh, dan moet jij uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gooien. Ik gooi 7. En dan kom jij. Ach, ah. Dat is nog jammer, er net niet op start uit. Ja, maar maar wel, op de, de Kalverstraat, straat, ik in de, de... hoofdstad, 10.000 euro. Ah, alles wat ik net van Rick heb gekregen, kan ik weer teruggeven. Ja. Net goed. Goed. Zijn we er dan, André? Ja. We zijn er. <laughs> Het is klaar. Het is klaar. Hey, Laat ja. ons niet langer in spanning. <laughs> ja. Nou, ik ga, ik ga dan een beetje rekening tellen. Ja. zet hem op. Ja. Ja. De welvaart in China stijgt. De behoefte aan voedsel neemt toe. Als een land als China 10% van zijn behoefte aan de wereldmarkt gaat onttrekken... dan is die wereldmarkt daarvoor rijst al bijna van ontwricht. Maar er is niet genoeg rijst om alle Chinezen te voeden. Ik vind dat zonde. De voedsel voedseleconom Rudy Rabbingen brengt China aan de piepers. Straks om half tien in KRO Goedemorgen Nederland. De wetenschappers hebben de taak om voeg te waarschuwen. Early warning. Maar dat werkt natuurlijk alleen als er ook geluisterd wordt. Early listening. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel je wilt als bedrijf een nieuwe markt veroveren. Dan moet je wel de middelen hebben. Precies, daarom zoeken we altijd naar oplossingen om te financieren. Ook in deze tijd. Noem eens iets. Rabobank heeft bijvoorbeeld extra mogelijkheden zoals Rabobank stimuleringskapitaal. Een langlopende lening om je vermogen te versterken. Zodat je je eerst goed kunt bewijzen op die nieuwe markt. Ik vind de gedachte alleen al... Stimulerend? Uh, ja, financieren. Juist in deze tijd. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Vanaf morgen, elke woensdag, debat op twee. Live discussies over actuele zaken en maatschappelijke kwesties. Met Arie Boomsma als gespreksleider. Woensdag dus, om kwart over negen bij de KRO en NCRV op Nederland 2.